Ook die bovenwindse eilanden zijn getroffen door de orkaan Irma... maar de schade is daar minder groot. Vrijdag is de nationale actiedag voor de slachtoffers van de orkaan. En ook in de Verenigde Staten heeft orkaan Irma slachtoffers gemaakt... en een ravage aangericht. In de staat Florida zijn voor zover bekend zes doden gevallen. In Georgia nadat dat er drie en in South Carolina één. Het dodental van de orkaan ligt met de Amerikaanse doden op 36. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade in de VS precies is...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 Maar IOC-voorzitter Thomas Bach zegt dat in gesprekken met alle belangrijke personen in de verschillende regeringen geen twijfel bestaat over de winterspelen. Bach hoopt op een diplomatieke oplossing voor de start van de Spelen op 9 februari. Het weer, af en toe zon en vooral ochtends nog een enkele bui. Het waait nog altijd stevig bij een graad of 16. Morgen de eerste herfststorm van dit jaar, vooral in de kustregio. Op de Wadden is morgen zelfs kans op een zware storm met zeer zware windstoten tot rond de 120 km per uur. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europort. Bij de botlektunnel 5 km door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim 10 minuten. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En de volgende formatie was een Nederlands volks- en feestband uh, uit uh, de stad Apeldoorn. Ze werden opgericht in 1977. Daarvan waren ze gespecialiseerd in oud- en zeemansliederen. De band is vooral in het Nederlandse snambelsafier bekend. Maar hij heeft eind jaren 80 ook in uh, de Verenigde Staten en Canada getoerd. We hebben het over de havenzangers. U ze nu met Als wij weer gaan varen. Als wij weer gaan varen, Vervolgens.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 Zee zo rustig zijn, dan vind ik het zeemans leven oh, zo fijn. Maar onder het maanlicht denk ik steeds weer aan jou. Mijn liefste meisje, waar ik zo veel van hou, als wij weer gaan van.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 Lang komt razen, kinderen Als je niet vergeten van de omgeving.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 Een zwerver of koning, Jan Alman. Voor een vrouw uit Rochina, Jood, Islamiet, dwergen op reuzen of voor wie. En ik koers naar de vrijheid, ik koers naar de zon, en bericht me met een postdij opgelet ik kom. En na wat ruzie en storm, lachen en tranen, godbed en een vloek, komen wij. Behouden aan En ik ben trots op mijn schip Met zijn dek en kajuit, Zijn roer en zijn mast Het snelde vooruit En ik ben blij dat ik het bouwde Voor dag en voor douw En pas toen hees de vlag But I'm not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 ...heeft een hele grote hit gemaakt. Ik ben blij... ...dat ik je niet vergeten ben. Dat kwam in 1975. op Nummer 6 in de Nederlandse... Nederlandse nationale Hitparade. Nationale Hitparade, zoals het toen de tijd heette. En u hoort hem niet. Joost Nulsel Ik ben blij... ...dat ik je niet vergeten ben.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 Natuurlijk zijn we in die oude ons eigen weggegaan, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik je weer gevonden ben, laat ik je niet meer gaan. We komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blij van komen, dat het toch zo bij zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.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 Lekker aan de slag te gaan. Ja, dat is bij tijd en bijen wel een hele leuke baan. Strooi dan wat zout in de salade. Hou met de pallen een parade. En denk niet verder dan, mijn neus is lang. Met wat recepten en dat breide zich flink uit. Nu sta ik als meester, kom achter me voor thuis. Sla de garden met soeplessen. Alder het thijs het verriet. Gebruik alle pannen en het gas is gevies. Maar die af was. Ik wou dat die af was. Oh, die af was. Ik wou dat ik daar van af was.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 Ik de mensen mee ontrouwend aan, dan vraag ik verwonderd wat heb ik gedaan? Schimp niet op rassen, speel niet met kruid, stond de raketten en de haak niet uit. Maar ik ben 17 jaar, daarvoor een jong. Ik ben 17 jaar. Ik hou van de zon, ben ik daarom slecht. Ben ik daarom slecht, ik ben 17 jaar.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 jaar daar een ik ben 17 jaar ik hou van een zon ben ik daarom slecht ben ik daarom slecht Alpenrozen bloeien, Joeghai die, en de Alpen toppen bloeien, Joeghai die, zie je in de Alpen dalen. Joeghai die, van gretels samen de walen. Joeghai die, heidaar. als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Als de Alpenroos weer bloeit Als de Alpenrozen bloeien Joeghaidi, Joeg Heida, En de late vlinder stoeien Joeghaidi, Joeg Heida, Dan komt Amor heel vermeten Jukai die, da, in het hart van Hans en Gretel. Jukai die, Jukai da, Jukai da, Jukai da, Jukai als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, da, Jukai da, Jukai da, Als de Alpen de rozen bloeien, Jo Haidi, Jo hai gaan de harten sneller bloeien Jo Haidi, Jo Haida en zo zijn dan na een jaartje. Jo Haidi, Jo Haida Hans en Gretel al een paardje. Jo Haidi Haida, judeleidi, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, judeleidi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 Gevangen in de parfum van haar poeder En zijn hartje gaf vandaag van katoen Papa, katoen, papa, katoen Hij sprak, o oh, lieve mijn mijner dromen Wat heerlijk dat je tot me bent gekomen En toen gaf hij haar een klaterende zoen Papa, een zoen, papa, een zoen Maar net op dat moment verscheen papa Die dadelijk ontstak in wilde woede Die brulde tot zijn zoon lief holala. Oh, la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 het hoekje wacht de avonds om een uur of wacht. Komt ze dan te laat? Dan kijk ik reuze kwaad. Maar dan, ze zij dat hem met haar allerliefste stem. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kind. Zeg, doe toch niet zo flauw. En lach nu maar eens gauw Huisje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.